De Krochten, een zoektocht naar de wortels van de Nederrok. Welkom luisteraars bij weer een aflevering van De Krochten. In deze aflevering zijn Dick en ik te gast bij Paul Solleveld. En beginnen we met Straight Through the Heart van P.S. And Footnotes. De band waarin Paul speelde en waarover we nog veel zullen horen in deze aflevering van De Krochten. Veel plezier! Rather foolish I'm wasting time She might show up I want to see her Welkom luisteraars bij weer een aflevering van De Krochten, een zoektocht naar de wortels van de Nederpop. Vandaag zijn Dick en ik te gast bij Paul Solveld. Paul is bij uitstek de man om ons iets te vertellen over de Nederlandse entertainmentindustrie. Mede omdat hij bij Buma semmer heeft gewerkt, maar vooral omdat hij 30 jaar bij de Nederlandse Vereniging van Producenten en Importeurs van Beeld- en Geluiddragers, het NVPI, heeft gewerkt, waarvan 20 jaar als directeur. Maar Paul is ook muzikant, zanger en gitarist bij zijn, hij noemt het zelf zijn hobbybandje, de P.S. Project. Zo zijn we bij hem gekomen omdat een van onze vorige gasten, Mathieu Brandt, bij hem in de band, band speelt. Kortom, een belangenhartiger van de Nederlandse muziekindustrie, ex-directeur van de Edison Stichting en iemand waarvan je wel kan zeggen dat hij iedereen uit de muziekwereld kent. De ideale man om ons veel te vertellen over de krochten van de Nederlandse muziekindustrie, Paul, welkom, bedankt dat je ons uitgenodigd hebt. Wil je hier nog wat aan toevoegen? En hoe zou je jezelf willen omschrijven? Oeh, um, ja, dat is meteen een goede vraag. Uh, ja, ik ben mijn hele leven bezig geweest met muziek. Semi-professioneel. En, uh, ik ben daar ooit mee begonnen op vrij jonge leeftijd en uiteindelijk. Ik was bijna naar het conservatorium gegaan, dat had mijn gitaarlerares mij ook uh, ja, okay. aangeraden. Maar dat heb ik niet gedaan. Want ik speelde toen al in een beentje op mijn veertiende. Uh, en dat, dat uh, uh, vond ik eigenlijk wel leuk. En ik denk ja, en ik gaf ook al gitaarles en dat dacht ik van ja, voor je het weet, gaat het niet zo goed het conservatorium, dan ben ik mijn hele leven gitaarleraar en daar had ik nu ook ja, geen zin ja. dus ja. Ik ben ja. uiteindelijk rechten gaan studeren. En dat was omdat ik dacht, nou, auteursrecht, dat is uh, voor liedjesmakers. Ja. En nog niet zoveel mensen studeerden dat toen. Uh, met die rechtenstudie ben ik in 1973 begonnen. Okay, ja. in 1982 ben ik afgestudeerd. Dus er zaten wat jaren tussen. <laughs> dat kon toen allemaal nog. Maar dat was ook ja. met name omdat ik in die jaren veel muziek heb gemaakt. Ja, dus het is eigenlijk voor mij altijd een combinatie geweest. Uh, muziek en uh, ja, de zakelijke kant ervan eigenlijk. Want uh, ja. Ja, muziek is natuurlijk hangt aan elkaar van rechten, auteursrechten... aan de ene kant voor de componisten en tekstdichters... maar nabuurrechten, ook voor de voor ja. programma, producenten. Ja, ja, ja. En uh, voor uh, uitvoerende kunstenaars, dus muzikanten. En in mijn, of aan het begin van mijn loopbaan waren die rechten er nog niet... waren er alleen nee? auteursrechten, maar die okay. zogenaamde naburgerrechten, dus voor muzikanten en voor uh, uh, platenmaatschappijen... Uh, daar heb ik aan mee mogen werken om dat uh, voor elkaar te krijgen... Maar die rechten zijn er toch altijd geweest? Ze kregen toch altijd geld? Of was dat op basis van contracten of zo? Ja, dat, dat ah, was op okay. basis van contracten. In uh, 1993 uh, is SENA uh, begonnen. Ja? Dat okay. is uh, de rechtenorganisatie van uitvoerende kunstenaars en van producenten. En voordien was dat er nog niet? Ja. Er is wel... Uh, uh, je hebt natuurlijk auteursrechten. Dat is voor de componisten en tekstdichters. Dat dus de ja. mensen die... Uh, de liedjes schrijven, zeg maar. Ja, uh, maar de nabuurgerechten zijn ontstaan in uh, 1961. Een wereldwijd nee. verdrag. Terwijl auteursrechten van de eeuwen daarvoor... Ja. nog, uh, ja. Maar, ja. En, uh, Een verdrag dat uh, was ontstaan uh, omdat uh, de mensen merkten... dat er heel veel meer met muziek gebeurde... dan alleen maar uitvoeringen dus ja. in uh, theaters en dat soort okay. zaken. Ja. Ja. Ja. En dat daar ja. natuurlijk ook... Uh, ja Geld mee verdiend werd. Maar dat ging niet naar producenten en de kunstenaars. Dus. Nee. Maar Vanaf... voordat we nou de hele diepte ingaan uh, Paul. Uh, uh, misschien toch even handig om even terug te gaan uh, uh, naar je jeugd. En, en kom jij uit een, uit een muzikaal gezin ook? Of... Um... Hoe, hoe ben je in de muziek uh, verzeild geraakt? Want je, je bent op jonge leeftijd al begonnen met, uh, met gitaarspelen zei je net. Ja, ja, ja. ik heb uh, twee broers en twee oudere broers en twee jongere zussen. En uh, ja, die oudere boers waren natuurlijk in de jaren zestig... wel bezig met de uh, Beatles, de Rolling Stones, de Birds en Dylan. Dat soort dingen. En dat vond ik heel interessant. En mijn oudste boer speelde ook gitaar. Dus daarom ben ik dat, denk ik, ook gaan doen. Maar iedereen wou in die tijd Beatle worden. Of ja, worden ja, ja, dus, uh, ja, ja, ja. Dus ik ook. En uh, ben al vrij snel ben ik uh, met een, een bandje begonnen toen ik uh, 12 of dertien was. Okay. Dus, maar... Um, 12, 13. Uh, in de familie, uh, ja, mijn vader, die was uh, zakelijk gezien was die, uh, betrokken in de muziekindustrie. Ik ben in Baarn geboren, dat is de bakermat van uh, PolyGram, zeg maar. En dat was omdat mijn vader daar door Philips heen gestuurd was om ja, ja, de Philips-fonografische industrie te helpen opzetten. Ja. Uh, waar ook uh, ja, het label Fonogram natuurlijk uh, ja. onderdeel van was en heel veel andere labels. En, uh, de historie van dat bedrijf is dat het op een gegeven moment ook uh, gefuseerd is met uh, de muziekgroep van Siemens. En toen werd het Polygram ja. en uh, ah. ja, daar was mijn, uh, mijn vader bij betrokken. Dus we kregen ook heel veel muziek thuis. Nee, dus dat, dat was wel een, uh, uh, denk wel een belangrijke factor. Want Al, al die singeltjes, of het nou uh, Tria Dops of Rita Reis was, die, ja, uh, die ja. kwamen bij ons wel langs. Um, en uh, nou ja, de beginjaren van de Bee Gees was ook uh, iets wat uh, veel gedraaid ja, ja. werd en uh, mijn, mijn vader was meer van de jazz en mijn, uh, mijn moeder uh, ja, de jazzy gezongen muziek en Frank Sinatra natuurlijk dus, ja, uh, ja, ja. En, uh, en wij waren meer van de, de pop en de rock maar ja. Ja. ja dat... Zat ook met Philips. Uh, ja, en een label Cup? als Island met de Spencer Davis Group en Traffic. Oh, dat dat, dat is mooi, boeide ja. mij wel. En uh, er was nog een, uh, hoe het label? Vertigo. Oh, ja. Daar kwam de eerste plaat van uh, Ozzy Osbourne kwam daarop binnen. Black, Black Sabbath. Black Sabbath, ja. Oh, ja. Black Sabbath, ja. ja. Dat vond ik ja. ook prachtig, moet ik zeggen. Hoor. De ja. eerste plaat. En bands als Colosseum. Oh ja, ook nog inderdaad. Ja. En, uh, ook letter to the Moon. <laughs> ja, waarvan uh, ja. een van de leden nog ooit... Uh, uh, nou dan komen we straks op iets. Ja, ja. Een plaatje van mij heeft gedaan. Okay. En dan draaien we nu een andere favoriet van Paul. John Mill en de Bluesbreakers samen met Eric Clapton met het nummer All Your Love. Je begon met 14, 15 met je eerste bandje. Ja. Ja, ja op een gegeven moment... Uh, nou ja, dat was een schoolbandje en zo. Op een gegeven moment ging ik in Leiden studeren. En uh, daar ben ik met een duo begonnen. En uh, daar deden we een beetje folkie muziek. En die duo werd een band eigenlijk. En uh, ja. ik moet zeggen... Uh, uh, ja, die heette toen de Mixed Up Band. Maar ik, ik, ik ging eigenlijk steeds meer de rock in, moet ik zeggen. Uh, en dan eigenlijk de Amerikaanse kant. We zeiden ook volgens mij dat we toen... op Amerikaanse rock gebaseerde Europese popmuziek maakten. Oké. Okay. Ja, ja. Ja. Maar dat kwam onder andere omdat ik ook Bruce Springsteen had ontdekt. Ah. Uh, in, uh, ik weet het nog, 1978. Uh -huh. Op mijn 24e verjaardag kreeg ik Darkness on the Edge of Town, de, ah, het album. Okay. Ja. Uh -huh. En uh, dat was toevallig dezelfde dag dat mijn ouders naar Amerika verhuisden, ook voor, destijds voor polygram in de buurt van New York en dat uh, gaf mij gelegenheid om uh, uh, regelmatig naar die stad te gaan, Ja, tuurlijk. waar ik ja. ongelooflijk veel bootlegs, illegale ja? concertopname kon kopen, van Bruce Springsteen, dus, uh, en zo stond op een van die uh, albums stond het nummer uh, Because the Night in een uh, live uitvoering natuurlijk van uh, okay. De Bosch. Ja. Ja. Nou ja, dat speelden wij natuurlijk na met onze band en niemand deed dat, want die hadden ja, die platen niet en hadden het nummer ook nog nooit zelf uitgebracht. Dus uh, Betty Smith. Maar uh, nee, dus het, uh, het, ik ging toen vrij snel een beetje meer de rockkant op. En dat is rond uh, eind 70 of zo? Ja, ja, ja. In Leiden. In Leiden, ja. ja. Oké. Okay. Was Leiden destijds een, uh, ook een muziekstad? Ja, niet zoals Den Haag, maar uh, ja, je had er. Uh, de shoes kwamen kwam, er vandaan. De shoes kwamen er vandaan hè? en de katapult natuurlijk. Uh, ja. Later cat music die heel uh, veel anderen hebben gedaan. Spirit of St. Louis, dat uh, herinner ik me nog. Ja. Nee, nou, dat was een gezonde concurrentie. Die, uh, ja, je had wel contact ook met, uh, ja, met andere mensen. Ja, bands, ja, uh, ja. ja we voor de, ik, ik was mede-oprichter van de Leidse Vereniging van Popmuzikanten. <laughs> De LVP. De LVPN, De LVP, ja. ja. En uh, die had daar de stadsgehoorzaal en daar uh, werden dingen georganiseerd en zo. Dus uh, nee, daar kwam uh, Jan van der Plas ook met de Les Azoues en zo. Die, uh, die daar ook uh, rond sfeerven, dus... Uh, See? Ja, op een gegeven moment kwam er een, uh, ja, dat was via via, een uh, Engelse producenten naar ons uh, kijken. En die vond mijn liedjes wel leuk om okay. daar dingen mee te ja. doen. Dat was Lillian Bron. Die was net gescheiden van Jerry Bron. die hadden samen Bronze Records. En dat was het platenlabel van Uriah Heep, van uh, oh dear, yeah. Manfred Mans, Earth Band en van, uh, uh, nou noem maar op, heel veel, heel veel ja. rock. Um, en toen kreeg ik de gelegenheid om uh, naar Engeland te gaan. Naar Londen. Om daar uh, uh, onder de hoede van Manfred Mann. Man. Ja? Man, yeah. uh, die eerste nummer. Die ja. ooit van haha, -ha, Zet the clown en zo hits in de jaren zestig had. Uh, maar toen ook bezig was met allerlei Springsteen nummers. Uh, die hij uh, ja, in okay. een ander jasje gaf. En zo uh, blinded by the lights. Ja. Vindt en die hij heeft zijn hoofdnummers gemaakt, ja. Ja, ja, ja, nee, ja. Maar, maar hij deed ook vooral veel dingen met, uh, met anderen. Okay. En het was een goed contact van die Lillian Bron. En tegelijkertijd uh, lukte het me om stage te gaan lopen... bij de internationale organisatie van de muziekindustrie, de IFPI. Uh, dus ik heb daar samen met een goede vriend en bassist van ons bandje toen... heb ik daar uh, een half jaar gewoond. Oh. En uh, onder de hoede van Man for Man... Uh, hebben we vier nummers opgenomen toen. Waarvan één suggestie van hem... dat was Some Guys Have All The Luck. En dat, hebben we, dat is helemaal toen uh, aangepakt ook. Ik heb met hem achter de piano gezeten... om dat dan okay, yeah. een andere vorm... die hij voorstelde te, te geven. En uh, ja, dat hebben we toen opgenomen. Als, uh, dat moest dan een single worden. En er kwamen allemaal sessiemuzikanten... Uh, de was Alan Coates, die speelde gitaar en zong de tweede stem. En uh, die heeft later nog heel lang in de Hollies gespeeld. Ja, de Rollies, ja. Gary Barnacle op de saxofoon, dat was Toen ja. uh, het vriendje van Kim Wilde. Maar <laughs> oh, toen net nog niet, maar hij woonde toen nog <laughs> <laughs> bij zijn moeder. die deed de saxofoon. Ja, ja. En, uh, um, nou ja, Some Guys uh, Have Old luck. is uh, nooit uitgekomen, want... Zodra het af was, toen kwam Rod Stewart met precies hetzelfde nummer. Het was eigenlijk een, een nummer van, van, uh, uit de jaren zestig. Yeah. Ja. Um, van de ene Jeff Ford gang, Maar die, uh, daar heb ik nooit een opname van gehoord. Maar de uh, Persuaders of zo is een beetje... De, oh ja. Die, uh, wel, ja. Band, die had het ook opgenomen. Mooi, een beetje Soul Band was het. Maar dat was uh, lang geleden. Dus, maar Manfred mm -hmm. had er iets anders van gemaakt. En dus zoals hij deed ja. het, Zo'n door elkaar gingen. En, uh, nou, dan gaan we nu even naar luisteren naar Some Guys of Oldelak. Ja. Van ons of van? In uh, jullie eigen versie, ja. ja. Oké. Okay. van je website gehaald, ja. Dus, uh, ja. <laughs> ik vond het een mooi nummer. Mooi rustig nummer. Ja, ja het is ja. Uh, een, een, een, een vette saxofoon zit erin. <laughs> <laughs> en jij zingt ook, maar nog gitaar spelen ook? Heb je nog. Uh, ja, ja? Oh, ja ik, okay. een van, een van de gitaren doe ik wel, maar niet de lead -gitaaren. Toen werd hij of Toen ja. nog, uh, muziek gemaakt of uh, gewoon in de boeken gedoken? Nee, nee, nee. De, toen uh, begonnen we natuurlijk meteen weer een band. Dat was PS de Footnotes. Oké. Okay. Ja. Uh, ik was PS en verder uh, was het een, een soort grapje, want we dachten nou, na de mislukking in Engeland wordt het ook niks. <laughs> maar goed, in, uh, in 1982 ging ik dus bij Buma Stemmer werken. Ja. En we hadden een bandje, en diezelfde mevrouw uit Engeland die kwam oh, weer langs. Okay. <laughs> en die zei: Goh, um, ik vind het een leuk bandje, uh, laten we wat demo's gaan opnemen. En dat had ze toen met Willem van Koten geregeld. Ah, okay. In Bullet Sound Studio. Zo. Mm, so. Nou, dus wij met z'n vieren we gingen drie nummers opnemen. Uh, en een van die nummers was uh, Final Love Song. Een mm -hmm. uh, echte ballad. Over verloren liefde en zo. Een paar anders over. Maar Final dan... Love Song, ja, daar zit ja. wat in, inderdaad, ja. ja. ja. En ja, jullie waren ook. nog heel jong toen. Dus ja. de dus, ja. Nou, nou, nee, dus grootste was. titel. een <laughs> de jongere ja. leeftijd altijd. Te... En in de dus, studio, nou, ja, dat was Okkie Huisdans, was de producer. En, nou, die was eigenlijk eerst de technicus. Maar uh, toen kwam uh, die Lillian in de studio... en die hoorde ons uh, Final Love Song doen. En we hadden toen geen toetsenist. En toen uh, zei ze: Oh, daar moeten we een master recording van maken. Dus oké, okay, jij bent producer. En, uh, <laughs> dus uh, ja, dat zal wel. Yeah. Nou, dat was op zaterdag en zondag. En de zondag stond er ineens een toetsenist uit Engeland voor onze neus. <laughs> en dat was Dave Greenslade van okay. het Colosseum. Zo? Ah. Daar is hij weer. Ja, okay. Want die kende ze goed en die had ze gebeld van wil je even toetsen komen spelen? Ja. Oh. Want ik deed wel iets op een klein orgeltje, maar dat mocht geen naam hebben. En toen heeft hij al die mooie pianotonen erin gedaan. En, oh. uh, dus dat was, dat was mooi, maar toen was het nog niet af natuurlijk. En toen is er een uh, gitarist ingehuurd, Bas Krumperman. En die speelde een prachtige gitaarsolo en Gerbrand Westveen... Die, die speelde een prachtige saxofoon-solo. En zo kwam Final Fantasy tot stand. Dat trick, ja. Dus uh, ja, dat waren we niet helemaal zelf. Maar de, de, de rest van nee, nee. onze opnames wel. Maar... En is het nog een hit geworden? Het is een hit geworden. Uh, nou, nee, niet echt in Nederland. Het werd steunplaat bij Frits Spits. Steun! Steun! Dat dat je iedere avond uh, tussen uh, 6, en en 6, 6, 6, en 6, 6 en 7 ja. Ja, ja. werd je door hem gedraaid. En, oh. uh, nou. hij, heeft, hij deed de mooiste aankondigingen van uh, dat is het House for Sale van 1983 en ah. zo. Ja. En, uh, <laughs> luisteraars, dit is in Nederland gemaakt, haal die wat uit je oren en ik weet niet ja. wat die allemaal ja. uit, Maar uh, oh, Uiteindelijk ja. uh, kwam het wel bij de Bubbling Under, maar kwam het niet de top 40 in. Ik geloof dat, uh, nou ja. Iemand, misschien Lex Harding, vond het dat het nummer niet over genoeg radiostations oh, okay. verdeeld was of zo. Ja. Dus nou ja, het betekende wel dat we naar top moesten voor opnames. En dat is ook één keer uitgezonden. Uh, los Lekker, vast Live ja. met Jan okay. Ritman op zaterdagochtend. Ja. En Countdown uh, ja. Café met... Uh, ja, Kier. Veronica. Ja, ja. Um, Curry. Ja, nee, was of het toch nog uh, Alfred Lagarde. Alfred Lagarde. Ja. is er ook niet meer. Nee, helaas. Ja, ja. Dus, uh, dus dat hebben we allemaal wel gedaan, maar uh, nou ja, toen ging het niet verder en er kwam een tweede single uit, dat werd ook geen hit. En, uh, bij Buma, want het, het was nog in de tijd dat natuurlijk, uh, er was nog geen fax en er was nog geen uh, <laughs> uh, e-mail natuurlijk, ging, alles ging via de, de hoe heet dat, uh, Telex? Telex, precies. Ja, ja. ja. We zijn wel eens de oude mannen bij elkaar. Ja. Ja. Alles ging door de Telex. Te ja. ja, maar dat ging allemaal via het kantoor van de Buma. Want daar Telex is voor mij naartoe. En dat kwam uiteindelijk wel bij mij terecht. Maar het kwam ook op het bureau van de directeur terecht. En die vond dat allemaal een beetje te veel belangenverstrengeling Dus ik, ik had toen ook zoiets van, nou, moet ik maar rustig gaan doen? Dus toen de tweede single geen hit werd, dacht ik, nou, dit, dit was het dan. Ja. Het was die, maar ik vroeg, hit, is het een hit geweest? Maar volgens mij is het ook in Midden-Oosten. Ja, dat is waar. Daar kwam ik later achter. Ja? Oké. Okay. Dat was eigenlijk uh, een moment dat ik uh, aan IMI vroeg... kunnen we al onze opnames terugkrijgen? En dan, want die wou ik dan op een cd'tje zetten. Dat heb ik ook, hoe wacht, gedaan. Okay. Ja. Maar toen konden ze de, de, de hoofdding niet vinden. En ik had wel eens, de, de, dus zeg maar, de, de, de opname van Final Love Song... wel de versie zonder de zang erop. Mm -hmm. yeah. Want die, die was yeah. ook nodig natuurlijk... omdat je overal live moest zingen uh, met een orkestband... En ik had ook wel wat royalties gekregen uit Griekenland. En, uh, <laughs> en toen, in de internettijd, dus begin jaren 2000, toen stond het op YouTube. En toen kreeg ik ineens alle reacties uit uh, Libanon en het ja, ja, Midden-Oosten. En, ja. en uiteindelijk had, had ik ook contact met iemand daar die zei: van ja, nee, maar het was in, uh, in Beirut was het een grote hit. Alleen uh, ja, het was niet echt, het was meer een. Een radio hit, omdat het veel gespeeld werd in de ja. clubs en zo. Ja. Maar die deed het allemaal van cassettebandjes, want het was, het was niet moeilijk gotcha. te krijgen en zo. En die zei, ja, het stond ook op een compilatiealbum. Dus uh, dat heeft hij mij gestuurd toen, die man. Wat en ook, ja. later ben ik erachter gekomen dat het op vier verschillende compilatiealbums heeft gestaan. Zo? Met allemaal beroemde EMI-artiesten. En wij, nou. <laughs> nee, dat is maar die waren zo... ook officieel uitgebracht daar? Die waren daar in die ja, tijd. officieel uitgebracht. Ja, maar het ging allemaal niet heel... Uh, ik denk dat er eentje, eentje was alleen op cassette. En die heb ik wel achterhaald. Oh, leuk zeg. Dit was dus in Griekenland, in Libanon, in Syrië. En, uh, de, en dat er dan ja, artiesten als Jerry Rafferty, Marillion en... Jullie stonden erbij. Wat was het hier? Tina Turner. Oh. Mary, and Faithful, The Scorpions, Deep Purple. <laughs> <laughs> Robert de Vlek. Alle al al al mooie. Jerry Rafferty. Die... Diverse verzamelingen. Ja, ja dat, echt. Dat, dat hebben we nooit geweten toen. Nee. <laughs> en IHMI hier ook niet kennelijk. Want, ja? Maar ik, heb, ik ben al achtergekomen dat er daar een uh, ijverige producent was... die bij in Griekenland werkte. En die oh. heeft... Die was de bron van al die compilaties. Okay. Die heeft ook die master opgevraagd. Ja. Ja. En heeft dat uh, daar uitgebracht. Maar ja, het leverde volgens mij niet veel op. Want, uh, er werd niet heel veel van gekozen. Nou, die hadden ze daar nog niet allemaal. Nee. nee. <laughs> nee. <laughs> maar ja. dat is wel geestig, ja. ja. Nou, iets om trots op te zijn. Ja, ja. vind ik wel. Fight Maar wat ik wel interessant vind... die, die, die dame die je vermeldde, Lillian Bourne... Bron... B-R-O-N... B-R-O-N, ja. ja. Die zag het om een of andere reden... toch wel erg in jullie zitten. Want die heeft... best ja. wel veel gedaan voor jullie... als ik dat zou beluisteren. Ja, dat was wel niet de makkelijkste uh, persoon. Uh, dus dat ging ook niet altijd helemaal goed. Maar uh, die was nogal... dramatisch en dat... Uh, dat viel bij mij niet altijd goed, moet ik zeggen. Maar uh, ja, die heeft wel veel gedaan, zeker. En uh, heeft ook Willem van Koot ingeschakeld. Ja. En uh, die heeft het niet uitgebracht, maar ze heeft het wel bij IMAI voor elkaar gekregen. Ja. Ja. Hoe belangrijk was Willem van Koot in de Nederlandse muziek toen? Willem was ja. heel belangrijk, ja, voor, voor het begin de bands. Maar Willem is heel precies in wat hij wel en niet wilde. Dat, ja, oké. Okay. Ja. Ja. Ja. En, uh, ja, dan komen we toch een beetje bij de krochten van de Nederlandse muziek. Volgens mij is hij heel mm -hmm. belangrijk geweest, ook zeker in het begin, hè. Ja, absoluut. Ja, en, ja. Uh, hij gaf ook veel mensen een kans. Ja. Maar hij was wel zo, je moest er ook voor 150% voor gaan. Okay. Dus je moest niet tegelijkertijd ook nog bij de Buma werken of zo. Dat nee. <laughs> nee, dat heeft hij, heeft hij altijd zo gedaan. Dat, uh, ja, ik ben op een gegeven moment, uh, omdat ik uh, uh, zelf wat uh, wilde gaan produceren... Ja? Uh, uh, ben ik ook uh, met... Uh, nog andere bandjes gaan werken en ja. Uh, ja, dat kreeg ik ook niet altijd voor elkaar daarbij. Hij uh... nee, is ook echt moeilijk, natuurlijk, hè? zeker in Nederland om, om, om groot te worden. Dat... Ja, dat is ja. zo. En uh, ja, hij heeft ook niet altijd uh, vrienden gemaakt. Uh, nee, nee. Maar, uh, eigenlijk... maar hij heeft er wel voor gezorgd dat uh, Kom van het Dak af een grote hit is geworden. Ja. Dat verhaal hebben we ook wel gehoord. Dat ze in de trein hebben ze nog zitten oefenen of zo. Met... En toen bij hem, ja, volgens mij zijn ze een beetje sneaky naar binnen gegaan bij hem gekomen en toen op zijn bureau gelegd. En de rest is geschiedenis, ja. Ja. Dat is toch wel knap. Maar ja, ben, je, ben je destijds niet in de verleiding gekomen om je volledig op de muziek te storten? Uh, want, nee, dat heb ik wel overwogen toen. Maar ja. uh, toen heb ik ook wel gedacht: van ja, want die, die, die weken dat we dus wel uh, aandacht hadden. Uh, uh, werd je ook door de promotieafdeling van de platenmaatschappij toen alle kanten opgestuurd van oh ja, je moet zaterhoogend wel losvast in uh, Marhezen, ja. de smeltcruise in Marhezen of zo. Voor gillende kinderen. <laughs> <laughs> <laughs> ja. nou, Daar ontmoet je natuurlijk wel allerlei andere artiesten. Uh, zoals Harry Slinger van uh, Drukwerk. Oh, je, ja. Die ja. zag dat ik zenuwachtig was. En die zei van oh, joh, je moet je niet druk maken want... Uh, ik, ik, ik was er een keer en er was een meisje... het begon een toon te hoog te zingen... maar dan draaien ze gewoon rustig langzaam weg. hoor En er luisteren maar 4 miljoen mensen en het is begonnen. <laughs> Dank je wel, Harry. Ja. Ja. <laughs> ja, dus toen dacht ik... nou, weet je, ik weet ook niet of zit dit altijd leuk vind Dus het optreden is niet jouw ding? Nou, optreden wel op zich, ja hoor, maar... Maar, niet tot van ja, nee, nee, nee, god heer maar ja dan is het met platen maken is het natuurlijk zo dat is een, een tijd heel druk en dan weer niet en dan weer dus ik dacht het uh, nou ja wat, wat ik er aan leuk vind vind ik heel goed te combineren met uh, okay, okay. met mijn werk en dat werk ben ik ook heel leuk gaan vinden want uh, ja? ik moest natuurlijk ook de politieke lobby doen voor de muziekindustrie en eigenlijk oh. ook voor de filmindustrie want uh, die waren nou, je... ook uh, zaten ook bij NVP op een gegeven moment dus, uh, ja, dat, uh, dat was natuurlijk wel leuk. Toch. Ja, ik en ik speelde was... in coverbands. Ook nog eens, oké. Okay. Dr. Ja. Dr. Dr. Rossi, Dr. Broeders Oosterlo. Ja, in Leiden. Ja, dat was een, uh, oh, je hebt wel een hoop gedaan, inderdaad. Ja. En uh, later, uh, er was een bandje dat was in de muziekindustrie ontstaan. Want die zeiden van, ja, iedere sector, de reclamesector, heeft een band. En uh, noem maar op, mm -hmm. maar ja. iedere sector heeft wel een eigen band. Dus... Toen is de industry gestart. Oh. Daar ben ik toen de, de zanger en gitarist van geworden. En uh, daar zaten ook twee mannen van Groepo Sportivo in. Max Mollinger, de drummer en Peter Kalichede. En dan nu het toepasselijke nummer van Groepo Sportivo. I Shot My Manager. Hi boys and girls money. don musician Deelde je nu, nu eigenlijk nog? Ja, uh, nou ja behalve bij dus die de, de, ja, the End de of Fall, dat ja. album, dat is ja. dus uh, vorig jaar uitgekomen. We zijn net weer met een nieuw projectje begonnen Oké, okay, in het kader van de coverbands oh. en dat is de The Hyatt Rate Affair. Ja, goeie naam. <laughs> Maak me ja. nieuwsgierig. John Hyatt, Bonnie Oké. Okay. en ah. dan nog wat Americana-achtige dingen. Ah, met Mathieu. Uh, nee, niet met Mathieu dit. Okay. Nee, nee. nee, dit is met uh, Nico Verspage, Trummer, okay. Die ooit een keer inviel bij de industry. En, uh, en uh, de bassist van de industrie uh, Joost Driessen. En de toetsenist van PS, Arnoud van Buren. En uh, Miel de Vries, die speelt pedal steel en uh, slide gitaar. En Jodie Pijper gaat als het goed is... Uh, de vrouwenstem verzorgen. Oh, ja. dus, uh, want daar hebben we vroeger ook veel Bonnie Ray-dingetjes mee gespeeld. Dus binnenkort horen we daar ja, wel wat van. Ja, dat gaat volgend jaar pas spelen. Oh, volgend jaar. Okay. Ja. ja, we zijn nu wel aan het reporteren. Althans, zonder uh, ja, al de zang. Ja, ja. Nou, ja. Nog een verhuizing voor de boeg, natuurlijk. Ja, ja, precies. Nee, niet. er zijn nog wel wat dingetjes. Ja. Maar je bent dus ook al van de Americana. je lijstje met favorieten ja. staat Jackson Brown. Zeker, ja. Wat, uh, of ja, een hele mooie. Kl Klopt, ik, ik, ik noemde Bruce Springsteen die ik in, uh, pas in 1978 ontdekte. Ja. <laughs> maar in die tijd was ik ook heel erg wel bezig. Uh, het was eigenlijk een beetje vanuit die eerste folkachtige sferen en toen uh, de, de rock die we eraan plakten, dat ik toch wel heel erg veel interesse in Jackson Brown kreeg. Uh, die natuurlijk niet de beroemdste is geworden van het stel, want het waren natuurlijk de Eagles. Maar, ja, maar... maar, maar wel een hele belangrijke. Uh, ja. Ja. Ja. Ook de dus, samenwerking. Ja, ik vind zelf The Road vind ik wel heel leuk. Ja, ja, ja. liedje over die roadies. Oh ja, ja, ja. Nou, die, die mogen we ook draaien hoor. <laughs> the Road. Het ja. is niet maar bij je, zo. Ja, je hebt The Road en je hebt uh, uh, The Loadout. De Loadout. Geschreven door een roadie, geloof ik. Ja. Ja. Ja. Nee, maar dat, dat vind ik wel een van zijn mooiste albums, wat helemaal on the road is gemaakt. Ja. Dus, dus een nummer in een hotelkamer, een nummer in de bus opgenomen. Okay. Ja. Uh, uh, een aantal live ja. nummers ja. Ja. dat is echt een uh, zo... heel mooi album ja, ja. ja. ja dat is uh, zo'n zo onbroodijland album voor mij wel ja. oké okay, dan gaan we dat dus nummer draaien in ieder geval iets daarvan ja. <laughs> dan gaan we dat nummer draaien tot aan het nieuws en de reclame en dan komen we straks uh, voor twee uur terug bij Paul Zollefeld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 to go before you come the best just pass the time in the hotel rooms and wander around backstage to those lights.